Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 5 uur. Lodlewing met het NOS Journaal. Ook premier Rutte heeft in zijn tijd als VVD-fractievoorzitter... jarenlang een reiskostenvergoeding gekregen... terwijl die van de fractie ook een auto met chauffeur kreeg. De huidige VVD-fractievoorzitter Dijkhoff besloot deze week de reiskostenvergoeding van 4900 euro per jaar stop te zetten omdat hij de fractieauto gebruikt. Premier Rutte zegt dat hij bij nader inzien zijn vergoeding tussen 2006 en 2010 had moeten weigeren. Maar omdat het andere tijden waren is hij niet van plan het bedrag van zo'n 20.000 euro alsnog terug te betalen. Bij een internationale politieactie zijn elf Nederlanders opgepakt... voor het smokkelen van grote hoeveelheden drugs door Europa. Een Nederlands transportbedrijf zou de drugs verstopt hebben in ladingen vanuit Spanje. In totaal heeft de politie vier ton hash en honderden kilo's harddrugs... zoals cocaïne en heroïne in beslag genomen. Het onderzoek begon twee jaar geleden... toen de Noorse politie een drugsbende op het spoor kwam... na een serie schietpartijen in Oslo. Er is komende zomer geen ruimte voor extra vluchten vanwege het EK-voetbal. Nederland is een van de gastlanden voor het EK. Om het gastheerschap binnen te halen... heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat... moeten beloven zich in te spannen voor extra vluchten. Maar dat gaat dus niet lukken, laat het ministerie nu weten. Schiphol heeft het maximum van 500.000 vluchten al bereikt. En ook de vliegvelden in Eindhoven en Rotterdam... hebben in juni geen extra ruimte meer. Per wedstrijd worden tienduizenden Verwacht. De Nederlandse teamsprinters hebben ook de derde wereldbekerwedstrijd van het schaatsseizoen gewonnen. In Kazachstan veroverden Ronald Mulder, Kai Verbij en Thomas Krol de derde gouden medaille voor Nederland. De Noorse ploeg eindigde als tweede en het brons ging verrassend naar Zwitserland. Het weer tot in de avond van tijd tot tijd regen en een stevige zuidwestenwind. Vannacht wat droger met minima rond de 7 graden. Morgen overwegend droog en een matige westenwind. S'middag soms wat zon bij zo'n 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A4 Den de richting Amsterdam 10 minuten vertraging voor Knooppunt de Nieuwe Meer. Er is 20 minuten vertraging naar Den Haag op de A4 tussen Hoofddorp en Zoeterwoude. Een kapotte auto op de A6 muiden Lelystad. Een kwartier in de file tussen Knooppunt Almere en Lelystad. En op de N230 vanaf Maarsen naar Utrecht 10 minuten vertraging bij Utrecht Overvecht. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 2019 Welkom bij mijn Dance Radio. Het is uh, vrijdagmiddag, dus uh, van de Brink zitten weer, 5 over 5. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ik ben alleen een beetje, een beetje teleurgesteld uh, over het weer. Ja, ja nee, dat uh, vond dat uh, Ik heb ook geen paraplu meer. Ik moet, ik moet uh, zo meteen, uh, zeg maar, naar Ajax. Maar ja, paraplu's worden niet echt meer uh, toegestaan in het stadion. eerste gedeelte van Van de ik op de vrijdagmiddag uh, met de BB&Q Band. Doen. Ik heb nog wat nieuws voor je. We hebben natuurlijk een hele lekkere muziek uh, voor je uitgezocht. Uh, Michael Cray, de nieuwe, met... ...zalte uh, Salga. voorbij. Brain Power. Dat is natuurlijk allemaal een uh, dikke kerstplaat. Eigenlijk wel, uh, zeg maar, in de categorie G. Richard komt voorbij. Robin S, Dus kortom, blijven uh, lekker luisteren naar Dance Radio. Een plaat die... My money on my mind ook wel. Ja. Tof uh, diep in de nacht bezig geweest om het uh, systeem zeg maar om te zetten naar de, naar de kerstvormgeving en zo. Dat, dat kan natuurlijk uh, gebeuren, ja. Ja, ik zat even te kijken op zandvoort.nl uh, uh, Ze zijn begonnen met de werkzaamheden de uh, bij het station. Uh, um, de bedoeling is... Uh, dat het station uitgebreid gaat worden natuurlijk. In het kader van uh, niet alleen de Formule 1, maar ook de zomermaanden. Dat uh, de toestroming uh, wat beter gaat worden. Er wordt een extra uitgang gemaakt. En ik uh, geloof dat een ingang ook breder gemaakt Ja, vervelend. Hè. Het is uh, kwart over vijf hier. Mocht je nog muzikale suggesties hebben. Radio.in, zeker tussen zes en zeven. Gaan we alleen maar klassiek draaien. Uh, <laughs> Oké, okay, zo meteen gaan we brain power draaien met uh, Jody Watley. Uh, uh, um, uh, we gaan maar we gaan eerst even zolder uh, uh, zolder draaien. Hey. Dat het nog de gerook mag worden. Nou, niet dat ik rook of zo, hoor. Nee, dat doe ik zeker niet. Nee. Can. You can't touch it. It, it surrounds you. you what? what makes it different is that it touches, touches you, you, perhaps in a way that escapes the rationality, rationality of things. It it It's a feeling captured by several radio freaks. And brought to you via a magical online radio station with, it, with a story to tell. It's, it's the tale of Dance Dance Radio, and it continues yeah! Oh, yeah! now. 60. Het is maar dat je het weet. En het staat uh, onder andere op de A1 vast. En op de A9, naar Alkmaar toe. Voor, voor de Rotterdamplein, voor de afslag uit, zuid staat er een file van 6 kilometer. Dus het is maar dat je het weet. Als je het naar arnhem komt. Ze zeggen: zet je radio wat harder, want dit is nou echt een plaat om in die file mee te staan. Zo'n bezinningsmoment. Hard gewerkt vandaag. Full of fear Look at his door Merry Christmas and Happy New Year! Ik heb echt uh, afgelopen week alles overhoop gehad uh, om die cd te vinden. Dat nee, is echt waar. Is ja, nee, ik, uh, ik heb echt een hele kast. Ik kon die, kon die cd echt niet vinden. En toen lag je ergens in de berging in een of ander in een of ander, uh, ander kretje, ja zo blij dat ik die cd gevonden die hip hop kerstcd. Randy MC en Christmas in Halls wat een ja, fijne plaat hoor, zeg ik zelf. Ja ja ja en de draaiden we. Well the two way love affair mooi plaat vind ik dat zeker persoonlijk. Ja ja ja dit is Dance Radio en CFM gezamenlijk. Leuk dat je luistert. Mocht je nog muzikale suggesties hebben, laat het dan even op de vorm achter. Dansradio.in. We krijgen een nieuwe website. Maar we moeten nog even met deze doen, dus. Komt allemaal goed. Ja, ja, ja. Dan. Leuk dat je luistert. Het is 4 over half 6 vanuit Groot-Amsterdam. En in Zandvoort en omgeving 106,9. Hier is die train. You see down the street? I start to cry Each time we meet Even kijken wat het volgens Oh ja, die train natuurlijk. En welkom bij vanavond James Hand. Uh, of uh, dat uh, pilaten. Ik, ik werd onder dit plaatje stond uh, ooit... Dat uh, was nog bij mijn ouders thuis boven. Ik begon een beetje met DX. Hè, weet je? Dan ging je andere amateurs... Ging je, toen was er nog ruimte op die FM-band. Dan ging je ondergaan met een soort bakkie... maar dan op de FM-band. Zeg maar. Uh, maar op een gegeven moment wil je natuurlijk steeds meer. En, uh, ja, Mensen uit het dorp waar ik toen woonde... die, uh, die, die herkenden mijn stem ook. En die vroegen... Jong, kun je niet een plaatje voor, uh, voor me draaien? Nou ja. En uh, je wilde natuurlijk steeds meer, steeds meer. Dus er kwam steeds meer van hoog, en Voor het wist, dan... Uh, was je eigenlijk uh, in de hele polder... of uh, de, de polder, uh, de stad... Uh, te horen eigenlijk. Ja, ja, ja, ja, ja. En toen stond ineens... Uh, de wijkagent voor de deur. Uh, met Theo van Empelen. Toen was ik nog gelukkig minderjarig. Dat is heel uh, goed opgelost hoor. Ik moest alleen mijn zender inleveren. gelukkig, Maar ik mocht niet meer uitzenden. Ja, goed. Um, dat was mijn verhaal met uh, David Krant en Jackie Crane. Dat gebeurde onder die plaat, namelijk. Ja, ja, ja. Hey, leuk dat je nog, uh, nog luistert. CfM Dance Radio, 167.9. Uh, Zometeen gaan we Delegation draaien. De love on me. Ja, leuk plaat. Yes. Maar eerst Michael Jackson en Justin Timberlake. Oh. hier op deze vrijdag 6 december. Ik weet niet of jij nog Sinterklaas gisteravond hebt gevierd. Nee, ik niet. Nee, ik doe er echt helemaal niets aan. Ik, heb, um, ik had gisteren een cursusdag en ik heb uh, gisteravond mijn, uh, mijn, mijn, mijn huiswerk al gemaakt. Ja, ja, ja. ja dus. zijn uh, ben, ben, ben helemaal klaar voor het weekend. Vanavond lekker naar Ajax. Morgenavond DJ. -en. en zondag tussen 2 en 5 ben ik weer uh, hier uh, bij deze radio. En. Uh, Ik zal straks even de programmering voor GFM natuurlijk ook nog even, uh, even opnoemen. Ja, ja, ja, ja. Zo ja. Dus weer uh, vier minuten voor uh, zes uur. Dat fijn dat je nog uh, luistert. Bandradio.in Mag je nog muzikale suggesties hebben? Ja, ja. Uh, wat straks uh, openen we aan de andere kant van zes uur met Earth, Wind and Fire. En het uh, live goes aan. Maar eerst tot aan de top of the hour, Delegation. Uh, I'm feeling